...de drie landen die we tegenwoordig hebben, in het, uh, erbij hebben gekregen in het koninkrijk sinds uh, 10 oktober 2010. Aruba, dat al een status apart had. Uh, en Curaçao en Sint Maarten, daar zitten ook de voorzitters en de minister-presidenten van bij. Voor de duidelijkheid, Willem-Alexander zelf tekent niks. Jawel, die tekent zeker wel. Oh, ja? De als koningin getuigen. tekent eerst en dan uh, Willem-Alexander als getuige. Moet je straks opletten op de tekst van de akte van abdicatie. Daar, daar, daar, dus, dus, daar zal je iets in opvallen. Uh, we kennen Beatrix, de, de stukken van Beatrix altijd als wij Beatrix. Hè? Zo beginnen ze. Deze die vandaag wordt getekend, zal luiden ik, Beatrix. En meneer meneer Huis, Koos historicus, eh, historisch moment dit. Sven zei het net al. Eh, want dit is ook staatsrechtelijk het moment, hè? Ja, dat is het moment. En het is natuurlijk ook een impact, omdat het per generatie één keer voorkomt. Dat is het bijzonder van, Een president is om de vier jaren en zo. Is, dit is natuurlijk heel duidelijk, uh, 33 jaar geleden, de vorige keer was het 32 jaar geleden, daarvoor 50 jaar geleden. Dus dat, dat, alleen die impact al, ja, en je ziet ook de hele wereld komt er naar kijken. Ook buiten op de Dam hebben ze in de gaten dat het tien uur is geweest, nee, uh, terwijl ik... de koningin trouwens nu binnenkomt. Ik bij... ben meijer. Ja. Fred de vredegraaf krijgt een hand van de koningin. Ze gaat het rijtje langs uh, van Miltenburg. premier Rutte natuurlijk. En dan in volgorde het hele kabinet met Lodewijk je de, de prins in de jacket. Prinses Maxima uh, met een van de dochters aan de hand. Die zit er een beetje achter, dat ik niet zo goed zien. De middelste vrolijk. Ja, dat denk ik ook. Uh, Prinses Mabel, de daarachter, die had Amalia bij de hand. die Amalia die ook iedereen keurig een handje geeft... Prinses Laurentien. Nee, die heeft uh, Alexia de Middelste aan de hand, zie ik nu. Dat was uh, degene bij Maxima, de jongste, Ariane. De begin in ik... het paars? In het paars. Oh ja, de kleuren natuurlijk ook. In het paars, uh, de, de jurken van de dames. Uh... Prinses Maxima. Ik weet nooit hoe je die kleur moet omschrijven. Iets beige, iets levenkleurig. Uh, Josien Droogdijk is hier uh, aan tafel. Uh, jij weet alles van de kleding van de oranjes. Hoe zou jij die kleur omschrijven? Noed. Het is ook echt een typische Maxima kleur. Deze kleur. Uh, iedereen zegt altijd rood is Maxima's favoriete kleur. Dat is niet waar. Dat is deze kleur. En hoe noem je het? Noed. Ook okay. En te, zo te zien is het van Nathan. Want die heeft precies die, uh, ja, die, die halslijn die Maxima hier heeft. Heeft hij heel veel in de collectie. En ook deze stof. Dus ik gok op Nathan. Ja, verder geel. Blauw en paars, zeg ik dan eventjes. Ja, ja toch? Ja. Ja. De koningin heeft iedereen een hand gegeven. De gaat inmiddels zitten. Uh, stoel wordt aangeschoven door uh, Wim Kozijn, de ceremoniemeester van de koningin. Zijn laatste grote klus als uh, ceremoniemeester ook. Hij wordt hij naar consul-generaal in Sydney. Uh, Willem-Alexander haalt... Uh, Prinses Maxima even op de stoel eh, gaat tussen zijn moeder en zijn vrouw eh, inzitten. De anderen zijn kennelijk nog handjes aan het geven, want eh, de stoelen worden nog niet eh, helemaal bezet. Iedereen staat een beetje om zich heen te kijken. Ik zie Jet je maken. Je de minister van Onderwijs, even kijken van mogen we gaan zitten. Ja, het teken wordt gegeven. Eh. Ik zeg ondertussen even, Menno, dat uh, mocht u geen televisie hebben... u wilt een radio met plaatjes zien, radio1.nl. Ah, Kunt u dit ook zien? Precies. Nou... De mensen zijn gezeten. Chris Breedveld, de directeur van het kabinet der Koningin nog. Dat duurt nog een minuut of uh, vijf. Die, uh, die heeft de leiding bij dit geheel. En uh, die zal ongetwijfeld zo het woord geven aan uh, haar majesteit. Nu nog Koningin Beatrix. Luister even mee. Koningin, kijk even. Ga praten. Zucht, keer. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. <lacht> De Vandaag mag ik plaats voor een nieuwe generatie. Ik sta op het punt mijn koningschap over te dragen aan mijn zoon Willem-Alexander... die de verantwoordelijkheid voor deze mooie taak op zich wil nemen. Mag ik de directeur van mijn kabinet, de heer Breedveld, het woord geven... en haar vragen de akte van applicatie voor te lezen... Dat was een hele korte toespraak. Eh, koningsteid, dank u wel. Dit is Chris Breedveld. Die zal de hele akte voorlezen. Zo dadelijk lees ik de tekst voor van de akte van abdicatie. En daarna leg ik deze aan u, majesteit, ter bekrachtiging voor. Met de ondertekening van de akte... doet de koningin de in artikel 27 van de grondwet bedoelde afstand van het koningschap. En hebben wij op datzelfde moment een nieuwe koning... Nadat de nieuwe koning en zijn echtgenoten als getuigen hebben getekend, wordt de akte van abdicatie ter tekening voorgelegd aan de andere getuigen. Daarna zal ik de akte tonen aan dan prinses Beatrix en aan de koning, waarna de ceremonie van abdicatie is geëindigd. Dan begin ik nu met het voorlezen van de akte van abdicatie. Heden 30 april 2013 om 10 uur in de ochtend heb ik Beatrix, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort, in de aanwezigheid van mijn oudste zoon, de prins van Oranje en zijn echtgenoten, in het Koninklijk Paleis te Amsterdam bijeengeroepen, de voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de ministers van het Koninkrijk de vice-president van de Raad van State van het Koninkrijk, de leden van de deputaties uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, de burgemeester van Amsterdam en de directeur van het kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid met een plechtige verklaring uitvoering te geven aan de door mij op 28 januari jongsleden meegedeelde voornemen afstand te doen van het Koningschap. Ik verklaar dat ik thans afstand doe van het Koningschap van het Koninkrijk der Nederlanden... wel Koningschap van dit moment af overgaat op mijn oudste zoon en opvolger... Willem-Alexander, prins van Oranje... overeenkomstig de bepalingen van het statuut en de grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Deze verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd... en ondertekend door mijn oudste zoon en zijn echtgenoten... Als mede door alle autoriteiten, thans door mij bijeengeroepen en hier aanwezig, zal in het archief van het kabinet van de koning worden bewaard nadat deze van het Grootzegel van het Koninkrijk is voorzien. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van Staten van het Koninkrijk en aan de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.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 ook binnen te horen, kun je aan gezicht gezichten zien. Een handtekening waarmee ze... ik denk wel tienduizenden wetten, maatregelen van bestuur... noem het maar op, getekend heeft. En nu de koning... met zijn eerste officiële handtekening... zien we ook als getuige natuurlijk... onder de akte van abdicatie. En zo gaat het uh, de akte verder. Prinses Maxima... met de handtekening. De akte wordt... Uh, weer meegenomen door uh, Chris Breedveld... de directeur van het kabinet van de koning, zeg ik dan even. Op een, emotie, een klein hè, no? handje daar ook uh, bij aan tafel. We kennen het nog van, van 1980. Juliana die Beatrix met twee handen beet pakte hem of wat in het oor fluisterde. Uh, nu was het uh, natuurlijk het handje van de koningin, de prinses moet ik zeggen... naar de koning, ook even naar zijn vrouw. Oh, en ja, die emotie in, in de ogen, vooral zag ik bij Willem-Alexander... ik weet niet hoe het met jullie is, wat, wat, wat waterig... En, en Maxima ook. En, Maxima en, en de koningin ook. vond ik bij de eerste woorden toch ook wel vrij ja. emotioneel Een hele afgekomen. korte toespraak. Misschien heeft ze daar wel expres voor gekozen om het niet te emotioneel te laten een, worden. Want niet nu nog iets. Uh, zover ik weet niet, nee. Uh, nu gaat het, uh, het, uh, de akte de tafel rond. Uh, premier Rutte zet op dit moment uh, zijn handtekening. Uh, en, en dan is het eigenlijk ook klaar. Dan uh, is het opmaken voor de balkonzennen. Maar het is echt opvallend dat ze er eigenlijk twee, drie zinnen zijn. Ja, meneer... Uh, Kozenhuizen, historicus heer. Had, had u ja, meer verwacht? Of is dit typisch uh, prinses Beatrix? Nee, eigenlijk niet. Ik vind dit wel... Dit is voor haar de formele stap. En je ziet alle geladenheid erbij. Maar de koningin is niet iemand die iets gauw verder zal onderstrepen... nog met emotie. Zoals haar moeder dat destijds wel ja, deed. Nee, ja. Wat nou jammer is dat we niet even die momentjes horen... wat moeder en zoon tegen elkaar zeggen. Ja. Want het gebeurt steeds. Je ziet ze steeds wat zeggen. Het aankijken van elkaar, het hand even vasthouden, ja. dat zijn de dingen die voldoende zeggen. Dan. Want wat zag u bij koningin Beatrix toen nog, voordat ze tekende op haar gezicht? Ja, de emotie vond ik heel duidelijk aanwezig. Ja, ze was zich volop bewust van het, momen, van het gewicht van het moment. Er werd trouwens gezegd dat, het, dat zei Chris Breedveld, het wordt bewaard in het archief van de koning. Dat is niet helemaal waar. Ja, ongetwijfeld waar. Maar dat archief van de koning wordt dan ondergebracht bij het Nationaal Archief. En daar wordt het bewaard. En eh, omdat daar de omstandigheden beter zijn. Het is trouwens, de acte is vanaf 11 mei eh, een, aantal, een, een tijd te zien in, het, uh, in de Nieuwe Kerk in, uh, hier op de Dam. Toen de koningin net het, het uh, woord nam, inmiddels dus prinses Beatrix. <tosses> toen was uh, het geluid uh, vanaf de Dam ja. uh, tot binnen te horen. Maar Robin, ja. doe je oor het nog? Ja, het was, het was heel indrukwekkend hier. Het werd hier ook echt een stuk stiller op de Dam. We konden het hier heel goed volgen en uh, uh, die applicatie dus ook op grote schermen uh, hier zien. Beatrix heeft natuurlijk binnen haar eigen getuigen, maar eigenlijk heeft ze gewoon, ik denk wel 20.000 getuigen hier buiten staan. Het was indrukwekkend, toch? Dat is zeer indrukwekkend, ja. ja. ja. Ja, ik vind ook alles heel qua techniek ook alles perfect geregeld hier. Ja, het was goed te volgen wat er gezegd ja. werd en wat er gebeurde. Geluidgoed. geluid goed en ja. uh, alle beelden. Uh, en trouwens, eigenlijk valt de drukte me hier mee, moet ik zeggen. Ja, we staan er uh, ontspannen bij. Er staat hier iemand een uh, fotootje te maken. Ja. Valt er nog... Te, te, valt, do, doet hij het, doet het nog, de telefoon? Ja, hij doet het nog, ja. Ja, ja, Je kunt ja, ja. Gewoon, uh, ja. ja ik heb niet zoveel bereik, maar ik kan nog wel foto's maken. Ja. Dus dat, uh... ja. Vond u het mooi? Ja, geweldig hoor. Ja? Ja, leuk. Leuk om te zien. En nu hebben we een koning, hè? Ja, het is wat. <lacht> ja. Nou, we wachten, we wachten nu op de balkonstellen, want daar zijn we natuurlijk eigenlijk voor gekomen. Maar die applicatie hier buiten kregen wij dus uh, even ja. mooi mee. Ik heb wel mee. kunnen zien dat Maxima er prachtig uitziet. Dus dat ja? is, ja. Kijk. Ja, ik ben uh, helemaal tevreden. <lacht> Het boek is uh, inmiddels bij de ministers uh, van de Antillen, uh, de akte. Uh, we komen zo meteen terug in uh, die uh, mozeszaal daar op het paleis. Even verderop op de Dam, bij Mark Robin Visseres. Jeroen de Jager, Jeroen. Ja, uh, opvallend moment vond ik zelf uh, los van de euforie... op het moment dat, er, uh, dat de majesteit binnenkwam en dat uh, er getekend werd... en de prinsesjes even in beeld kwamen en hier... Oh, over de Dam ging. Uh, op het moment dat er getekend was, ging de... Koninklijke standaard naar beneden. Die is nu even weg. Als jullie uit het raam kijken, kunnen jullie dat zien. Uh, er staat iemand op het dak, die zag ik net bezig met een andere standaard, waarschijnlijk, waar net een ander wapen op staat uh, van de nieuwe koning. En we zitten even nog te wachten op het moment dat die uh, nieuwe standaard uh, gehesen wordt. Uh, en natuurlijk op het moment dat er getekend werd, gingen de, gingen de klokken luiden van uh, de nieuwe kerk hier, waar uh, vanmiddag de inhuldiging plaatsvindt. Dus, uh, nou, het is Ceremonieel is uh, volop aan de gang. Um, en vooral geconcentreerd kijken, geloof ik, hè? We gaan ja, naar zeker. De... Het is toch een mooi moment, uh, vind ik. Het gebeurt niet vaak. Nee, eerste keer in je leven waarschijnlijk. Dat is zeker, ja. Dat, ja, dat ben ik nog niet. Nee. Hoe, hoe komt het op je over? Nou, ik vind het vooral uh, gezellig. Het is uh, toch iets van, van je eigen land. Een feest van je eigen land, vind ik. Uh... Oké. Okay. Nou, geniet er nog even van. Want we wachten natuurlijk allemaal op die balkons. Ja, Josephine Trehi is elders in Amsterdam. Josephine, op het Museumplein ben jij. Hoe wordt het daar gevolgd? Nou, ze hebben twee hele grote schermen hier opgehangen. Want uh, er zijn hier vooral families met kinderen. Want er is hier straks een groot kinderconcert. Maar we konden dus uh, uitgebreid kijken wat er allemaal gebeurde uh, op de Dam. Een vader en een zoon staan hier met allebei een oranje hoedje. Ja. Speciaal gekomen om even te kijken op het scherm? Ja. Ja, het is toch wel leuk om even mee te maken. Je bent dan niet thuis en dan zie je toch uh, nou, even wat er gebeurt. Want u was in de stad? Ja, ik was in het Vondelpark. Mijn dochter die is aan het uh, spullen aan het verkopen. Oh, daar was ik ook net. Ja. Oké, okay, nou, misschien heb je ze al gezien. Maar u dacht, dit is wel even de moeite ja, om even dit te volgen? Uurtje, van tien tot half elf en dan uh, gaan we weer snel verder. Ja. Wat vond u ervan? Ja, nou ja, toch wel een belangrijk moment, hè. Toch een, een eikpunt in de geschiedenis. Het is toch leuk om even mee te maken. Werd hier niet gejuicht, zoals op de Dam, maar nee. uh, wel geapplaudiseerd. Ja. Ja. Ja. ja, alles met maten. Alles even de met maten. Josephine, ja. we komen zo meteen ja. bij ja. je terug. Want de akte is zo ongeveer de hele tafel rond. En uh, passeert nu de burgemeester van Amsterdam. Menno, wat gebeurt ja. er nu? Er komt uh, nog de handtekening onder van uh, de directeur van het kabinet van de Koning. Uh, Chris Breedveld, ook de commissaris van de Koning, moeten we nu zeggen. Uh, want ook hij heeft een andere titel gekregen. Johan Remkes staat er inmiddels ook onder. Chris Breedveld, akte achter. Waarom is dat ding zo groot eigenlijk? Ja, in, in 1980 was het een, een klein vierkant uh, doosje eigenlijk... waar een heel, heel, heel uh, veel muziekstuk uitkwam gerold. En ja, Ze hebben nu gewoon een eigen vorm gekozen, omdat het ook een ander is. De actie is nog even voorgelegd aan de koningin... om te laten zien dat alle handtekeningen inderdaad ook uh, gezet zijn. Ook aan de koningin. Ja, even. nee, we de moeten prinses, even wennen. We, we nemen er een uurtje de tijd voor. Na elke mag het echt niet de koning meer. De koningin heeft dus hiermee ook een gekozen. einde gekomen aan deze abdicatieceremonie. Dank u wel. We hebben gefascineerd ook naar het gezicht van uh, Prinses Beatrix gekeken. Kozenhuizen, ik dacht, wat valt er van haar schouders af? Ik denk toch enorm veel, want ze heeft er hele leven ervoor ingezet, Echt haar hele werkzame leven en ook de privéleven natuurlijk. En nu maakt ze het laatste dit los en ze heeft ook aangegeven eigenlijk dat ze een van de hoofdtaken vond om het onbeschadigd en gaaf overdragen van het koningschap aan haar opvolger. Ik denk dat dat haar gelukt is. En Benoremeijer, uh, Maxima... die was ook zeer geëmotioneerd... toen de akte de tafel rondging. Ja, blikken van trots volgens mij ook... Uh, naar haar man. Ik, ik, ik keek even naar buiten trouwens... want ik zie dat uh, ja, je de je koninklijke standaard... Uh, is gehezen. Ik dacht zelf... maar daar ben ik waarschijnlijk aan buizen... ben niet zo goed in die standaarden... Dat, dat hij dezelfde zou krijgen als zijn moeder... maar misschien zit daar een verschil in... of hoort het gewoon ceremonieel dat hij eerst dat naar beneden gaat. Op het dak van het paleis. Op het dak van, het, dak het, paleis, van het paleis, de oranje vlag... met het, de blauwe kruis erin en de, uh, de hoorns uh, erin. Ja, Maxima... Uh, ja, het was heel ontspannen, weer. Hè, dat is de hele dag al, maar ook daar gold weer. Eh, inderdaad, de last die er van afviel. Eh, de blikken die gewisseld werden. Radio is prachtig, is het mooiste wat er is. Maar de beelden waren nog net even iets mooier vandaag toch wel, hè? En zo ook uh, de jurken, de kleding. Josien Droogdijk is hier. Uh, zij is freelance journalist uh, over het Koninklijk Huis. Onder meer voor vorsten schrijf jij. Heb jij inmiddels wat meer informatie over wat ze bij deze gelegenheid aan hebben? Ja, het was inderdaad Nathan wat uh, Maxima droeg. En het hele bijzondere is: uh, de top is gewoon gemaakt bij Nathan. Het onderste gedeelte van de jurk ook. Maar dat dat is... dacht je al, dat ja. is een ontwerper. Ja, ja die, dat is heel kenmerkend, zijn stijl. En het is ook uh, Maxima's favoriet ontwerper. Is ze een Argentijn? Nee, een uh, Belg. Een Belg. Ja, maar het bijzondere aan de jurk is dat de stof voor de onderkant van de jurk... met die mooie loffertjes die we zagen, die glittertjes... dat is een cadeau van de koningin. Dat heeft ze in, uh, in uh, Turkije heeft ze dat gekocht voor haar schoondochter. Dus uh, de koningin is dol op stoffen. Die gaat vaak naar buitenland toe, naar stoffenmarkt... om lekker incognito allemaal stoffen in te slaan. Vooral Oosterse stoffen is ze dol op. En dat heeft ze nu dus ook voor haar schoondochter gedaan. En dat vind ik heel mooi. Zou ze ook de stof voor de jurk hebben uitgezocht dan? De kans is heel groot, want de koningin is echt een stoffenfanaat. Of hoe je dat ook wil noemen. Ja, en, en, en de koningin uh, nu Laat het zelf altijd maken hè? bij haar in het paleis. Ja, de outfit van de, de, de, de, de, de, de, de koningin is gemaakt door Sheila de Vries. En die leeft echt het grootste gedeelte van haar garderobe. Dit is ook echt een typische look voor de koningin. Ja, gaat Maxima dat ook doen? Of, of, want, of blijven wij die zien, uh, Menno en Josien met tasjes door uh, mooie winkelstraten? <laughs> nou, ze koopt heel veel op internet. Hè, dus ik denk dat ze dat blijft doen. Maar het grootste gedeelte komt toch uit België. Die, uh, haar Belgische ontwerpen komt één keer in de zoveel maanden langs. Met een hele rek met kleding, met bijpassende accessoires. En dan kies dit vind ik leuk... En we kijken trouwens inmiddels naar de vaandels en Precies. de verschillen. Men ja, er zit een verschilletje in. Ik zie het uh, zoek, nu ook. Zoek de uh, twee verschillen. Uh, ja, zoek de verschillen. Uh, nou, ik, ik vind dat lastig om uit te leggen. Het gaat echt om details. In grote lijnen zeg ik er gewoon bij. Is iets anders. Het gaat echt om, om hele kleine kwastjes. Het gaat om uh, de, de, de, de, de vlindertjes. Hoe noem je dat? De strekjes die erop zitten. Dat is wat, wat anders. De leek zal het niet herkennen. Waar het om gaat is dat hij in, uh, in top hangt. En je weet dat de koning in Nederland is. Juist. Want dat is wat het zegt. Is er ook nog iets te zeggen over de kleding, uh, Josine, uh, neem je die kwalijk... van uh, de uh, prinsesjes, want die waren geel, ja. dat wil zeggen, de jurkjes... Ja, nou het verhaal gaat dat dat ook van Nathan is. Maar dat hebben we nog niet bevestigd gekregen. En uh, je zag de laatste tijd de ontwikkeling... dat uh, Maxima juist voor haar dochters verschillende kleding uitkoos. Dat zag je ook gisteren weer. Maar nu toch bij verrassing weer alle drie dezelfde jurkjes. En ik ben heel benieuwd of ze dit vanmiddag in de kerk ook aan hebben. Want dat kan natuurlijk prima. En is dat misschien ook zo om nu niet gelijk de oudste prinses Amalia... Uh, naar voren te schuiven ja. als de troonopvolgster uh, met een andere kledingstijl? Ja, dat verwacht ik ook zeker. En het is denk ik ook niet goed om onderscheid te maken als je de een... Als Amalia die net vaker een jurkje aantrekt... dan zegt ze, oh kijk, ze wordt echt al koningin. En ik denk dat ze daar vooral meisjes meisje willen laten. En met deze jurkjes doe je dat ook. Nou was het handelsmerk van koningin Beatrix natuurlijk de hoed. Ja, en haar kapsel. Gaat, ja, uiteraard. Uh, gaat die hoed nu verdwijnen? Want Maxima zie je toch minder vaak met een hoed? Ja, Maxima zie je veel minder vaak met een hoed. En los wapperende haren. En uh, je ziet nu Maxima ook met een knot. de typische Maxima-knot, zoals ze dat noemen. Die zullen wat wat de... is een typische Maxima-knot? Dat is een, een knot heel laag in de rug. Aan één kant, vaak aan één kant, maar voor, zo, voor, voor zover ik kan zien... heeft ze hem nu aardig in het midden. Ik verwacht dat we dat bij belangrijke dingen nog uh, veel gaan zien. Maar gewoon bij uh, alledaagse bezoeken zullen we vast die wel haren nog wel zien. Meneer Huizen, u kijkt geamuseerd toe. Ja, ik kijk geamuseerd. En ik denk wel dat we even in de gaten moeten houden... dat het een verschil van koningin is. Koningin Beatrix is de koning eigenlijk altijd ja. geweest. Dus het officiële staatshoofd. En accentueren dat heel nadrukkelijk in de kleding ook. Hè. Brede schouders, altijd de hoed en dat soort dingen. En bij de koningin die we nu hebben, Maxima, wat niet een staatshoofd is... die kan natuurlijk de persoonlijke nonchalance van de smaak volgen. En Menorema, niet al te brede schouders maken, denk ik, hè, is de opdracht. Want het is geen duobaan, is er haar te verstaan te geven. Precies, geen duobaan. Laat dat duidelijk zijn. Nog één ding, want het gaat even over de jurk. Laten we het even afmaken, want het gaat om vanmiddag volgens mij. Da daar zijn alle ogen op gericht, toch, op die jurk? Ja, ja dat is wel de jurk zoals ja. soms zijn. En dat wordt een Nederlander? Ik hoop het. Ja? Maar ik Jan Taminao wordt genoemd. Ja, maar ja, hij de, zit ook uh, op het ei in, in die hele die Ja, maar, maar Het zou ook kunnen natuurlijk dat ze vanavond Jan Taminio draagt. Ja, okay. Want voor zover ik weet is de jurk van Jan Taminia geen goudgeel. En uh, het verhaal gaat wel dat de jurk goud met geel moet dat, zijn. Ja? En dat Nathan twee jurken heeft uh, geleverd. Dus uh, okay. ik verwacht dat we ook nog Nathan gaan zien. Uh, Menno Reemmeijer, ja. uh, straks is het de balkonscene ja. waar overigens het verhaal over gaat. Ja, Ik vind het een mooi verhaal ja. dat de koningin zegt... een scène maak je thuis ja. en niet op Klopt. het balkon. Ja. Zij noemt het liever anders. Ja. Maar wij zijn het volk, dus wij zijn gewoon balkontzijnen. Hoe, hoe noemt zij het dan? Ja. Een zwaai goeie, moment. Zwaai, ja, zwaai, of de presentatie. De de de presentatie de zoiets. Ja, ja, ja, of Corvée. Ja. Het, het, het is iets heel ouderwets. Hè. Kijk, we, uh, wat ze gaat doen... is het voorstellen van, van de nieuwe koning. Juliana deed dat met... Ik uh, presenteer u hier uw nieuwe koningin. Dat hadden we allemaal op televisie gezien. En, ja. en nu natuurlijk ook. Dus... Ja. Ja, het, het, het komt weer voort uit de historie. het hoort zo. Hoewel Willemina de eerste was die het volgens mij deed op een balkon, wat trouwens nog veel langer was. Ja, dat was, dat de de me, want dat was oorspronkelijk veel dat was een heel gro veel groter veel breder. Om, om het hele middenstuk heen. Ja. vooral. Waarom uh, en dat, is dat ingekort? Ja, dat hebben ze bij, bij een renovatie, hebben ze dat, uh, ik, ik meen ergens in de jaren 40 of, of 50 ingekort. Uh, want Juliana stond alweer op een klein balkon, als ik me niet vergis. Was dat ook niet omdat ze vonden dat er te veel mensen op stonden? Ja. Dat zou heel goed kunnen. En, en meneer Huizen, daarna um, gaat de koningin naar binnen. Trekt ze zich dan ook echt figuurlijk terug, denkt u? Of is ja. het iemand die iedere weekdag haar zoon belt en zegt... Denk er even om dat je... Hoe, hoe ziet u dat, die verhouding tussen die twee? Nou, Ik denk dat ze dat niet doet. Nee. Ik denk wel dat ze de aanvechting heeft. De karakter kennende zal ze af en toe stuiter om het te doen. Maar ze zal het niet doen, nee. Denk het is straks een mooi symbolisch moment. Hè. Ze komen straks uh, met z'n drieën het balkon op. Uh, prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin uh, Maxima. Maxima. Dan houden ze een toespraak. Daarna gaat het uh, prinses Beatrix weer naar binnen. Komen de prinsesjes naar buiten. En dan is het grote zwaaimoment. Dus, ja. dus ook het terugtreden van de oude koningin, de prinses, wordt de nieuwe ja. echt. Ja. Ja. Bij, bij uh, koningin Wilhelmina waren er, en de afstand voor, uh, voor Juliana waren er wel twee uh, anekdotische momenten, gaat het verhaal. Het ene is dat op het moment dat Wilhelmina dan echt enthousiast roept. Uh, Leven de koningin in om aan te kondigen, toen schoot er gebit los, wat naderhand gecorrigeerd is, <biez> gecamoufleerd is. Maar dat was even een lastig moment. <hup> en het, het andere moment. Ze kreeg was dat, het niet uit haar mond? <hupen> dus ik, maar toen het uit haar mond kwam. Toen. En het andere moment is dat toen ze dus wegreed, toen het dus over was in uh, uh, het paleis Zijn achter de, de abdicatie. Uh, uh, toen ging ze naar huis, toen ja. zat ze in de auto en toen keek ze om zich heen, toen was ze dus ook prinses Wilhelmina nu. En toen opeens drong dat tot ze door. En toen zegt ze, wie is die man hier? Dat, dat is de beveiliging. Ik heb helemaal geen beveiliging meer nodig. Ik ben volgens de grondwet dood. Meneer, wilt u stoppen? Dus de, de auto moet stoppen. Deze meneer moet uitstappen. En die moest eruit. Want het leven was vanaf nu af... Over. Wat, over wat, wat natuurlijk is. wel verandert... Nog even Sven, sorry. Wat verandert, dat vergeet je bijna, zeg maar heel erg belangrijk... Eh, is de troonsopvolging. Eh, het is nu Amalia, prinses van Oranje de eerste. Alexia, Ariane, prins Constantijn, Eloise, Klaus Casimir en Leonore. Dat zijn de kinderen van Constantijn. En dan prinses Margriet. Bijvoorbeeld de prinsen Maurits en Bernard Junior. Die zijn uit de lijn verdwenen. Juist. Even voor de duidelijkheid. Stel dat wat verhoede Willem-Alexander iets zou overkomen... Ja. Eh, vandaag of morgen. Eh, dan kan koningin Beatrix hem niet meer vervangen? Nee, althans prinses Beatrix. Nee, dat nee, gaat, gaat het meteen over op uh, Amalia met een regent erboven. Ja. Goed. En die regent is nog niet geregeld. Dat nee. is een beetje merkwaardig. Goed, we verlaten de dam even in afwachting van de balkonscène en gaan eens kijken hoe het is in het noorden van het land... en hoe ze daar hebben beleefd hoe de koningin heeft afstand genomen van de troon. Roepauw is in Assen. Ja, klopt. Ik heb me verplaatst van het Nassauplein in Groningen... naar het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. En zo maken we een tour door heel Nederland, langs allerlei plekken die op een of andere manier vernoemd zijn naar leden van het Koningshuis. Wilhelmina Ziekenhuis dus nu, um, in de hal hebben ze geprobeerd er wat gezelligs van te maken met oranje ballonnen. Op de tafel staan oranje servetjes, oranje taartjes. Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die doordat ze ziek zijn... doordat ze het bed moeten houden, niet in de gelegenheid zijn... om naar de kleedjesmarkt te gaan, laten staan naar Amsterdam... die zijn ertoe veroordeeld om uh, het hier allemaal op een tv-scherm... in de hal van het ziekenhuis te bekijken. Maar dat doen ze dan toch met heel veel plezier hoor. Want uh, net toen de handtekeningen werden gezet door... Uh, uh, koningin Beatrix, nu prinses Beatrix en uh, haar opvolger... ging er een applausje op. Mensen leven toch op hun plek en op hun manier heel erg mee. Mevrouw, in een rolstoel. Dat u dat nou moet meemaken in het ziekenhuis. Ja, maar het, het is niet anders. Ik ben gisteren hals over kop uh, opgenomen. En ja, ik ben blij dat dit zo kan. Ja, wat is er gebeurd gisteren? Uh, nou ja... Een benauwdheid, klachten en hartklachten. Had u ook niet gedacht nee. dat u koningin de dag hier zou meemaken? Nee, inderdaad, meneer, hoor. Maar uh, ik vind het heel prettig dat ik toch zo kan, hoor. Ja. Gaat het weer een beetje beter met u? Ik heb uh, veel medicaties gehad. Ik begin langzaam weer een beetje op te knallen. En in elk geval bent u weer zo, zo zeer op de been dat u hierbij kunt zijn in de hal. Samen met andere patiënten, van wie sommigen in rolstoelen zitten... Er was zelfs een mevrouw die met bed en al deze kant op is gekomen. U wilde het niet missen? Ik wilde het niet missen. Ik ben op, uh, geboren op Wilhelmina's uh, verjaardag. Koningin Wilhelmina. Dus ik ben aan B en met mijn tweelingzus. Ook nog één van de tweeling. Één eier. Kijk, vandaar dat trekt altijd toch weer hoor. En uh, toen ik een jaar of tien was... heb ik voor het eerst Juliana en uh, prinses Beatrix met haar zusjes gezien... Een geweldige ervaring, dus dit moest ik ook even dit zien. Noord ik hoor het al, een echte oranje klant. Nou, ik, ik wens u veel beterschap en ik hoop dat u er toch nog een beetje een feestelijke dag van kunt maken. Dat ik dit mee mag maken. Dank u wel hoor. We gaan uh, door naar de oranje klant in Utrecht. Maarten Hag is daar. Ja, dat is heel emotioneel, zeker, maar dat is ook natuurlijk voor... Oh. Maarten ja. Hag. In destijds ...heel moeilijk geweest. Ja. En dat is het contrast met nu. Er uh, Ik ben er hier uh, in Utrecht. Raad, Utrecht. In de Hallo? Ja. Ga je gang, je Maarten. Ja. ja. Ik ben hier uh, op, uh, op het neuden waar uh, de, uh, de applicatie zojuist live te volgen was op een groot scherm. En uh, net als in Amsterdam werd hier ook enthousiast gereageerd. Met name hier door een uh, clubje jonge mensen. Uh, we hebben een nieuwe koning. Wat vind je ervan? Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja, geweldig. Koning oh, Willem-Alexander. Uh, <laughs> en je bent enthousiast? Ja, ja, ja. wel. Dan komt natuurlijk wel een einde aan 33 jaar koningin Beatrix... Hoe voel je, je daarbij? Ja, het is jammer, maar ze hoeven niet veel te doen. Dus het valt best wel mee. Maar het is wel jammer. Ach, het is zoals het is. Maak vanuit gewoon. Van. van de koningin. Jarenlang, meer dan een eeuw. Nu een koning. Is dat is ook wel bijzonder. Ja, vind ik wel. Ja. Het is een uh, ja. beetje emotioneel allemaal. Dat je denkt, wauw, er komt toch al een einde aan nu. Maar ik uh, ben benieuwd met de koning. Het is dan natuurlijk zo'n officieel moment. Er worden handtekeningen gezet. Je zelf best saai. Maar hoe, hoe beleef je dit? Ja. ja, het hoort er toch wel ja, bij, wel denk ik. En ik het ook heel goed. goed de moment. Moment. denk ik wel. Ja. Hij is heel is het, het is wel echt een emotioneel uh, moment. Echt Uit jouw kippen ja, wel? Ja, eigenlijk wel, ja. Het is ook wel een beetje afscheid nemen van Beatrix, zeg maar. Ze is best wel een moeder van Nederland eigenlijk. Dus zo'n gevoel heb je dan. Wat verwachten jullie van deze nieuwe koning? Wat moet hij vooral gaan doen? Ja, weet een je, een gaan ze dingen doen. Festival, toch gaan zin ik weet het niet. Niks? Ja, het moet gewoon een leuke, gezellige koning worden. Vrolijk. Ja, want en gewoon zijn. goed voor ja, Nederland zorgen ja, het is en want, uh, ja. <laughs> ja. Veel over met zwaaien. Goed zo, nou, we, we nemen het dus mee. Heb jij nog wat voor de koning? Uh, hij moet gewoon zichzelf blijven. Zichzelf blijven, gewoon, net als wij allemaal. Goed. Dat was het bericht uit Utrecht. Inmiddels bent u terug op de Dam, waar de Dam vol is, dames en heren. Dus er kan niemand meer bij. De politie is bezig om het gebied rondom de Dam verder af te sluiten voor het publiek. Omdat het anders te vol wordt. En raad mensen die toch nog iets willen meekrijgen van het Oranjeveest hier aan om te gaan naar het museum plein. Of te luisteren naar Radio 1. Luc Ickink, jij volgt alles op Twitter vandaag. Hoe is er gereageerd op dat uh, moment in het paleis, in de mooiste zaal? Felicitaties, vooral heel veel. Hè. Op het moment dat Willem-Alexander zijn handtekening zette, stroomde de timeline van Hashtag Troon echt vol met opmerkingen als leven de koning en we hebben een nieuwe koning. En, en wat vond men dan het mooiste op Twitter? Nou, de blikken, want ja, de blikken de, de, de Stilte was volgens Ilko Bos van Roosentaal op zijn Twitter de moeder alle pijnlijke stiltes. Maar de blikken daaromheen, dat vonden mensen op Twitter heel erg mooi. Twitteraar Petra Schroen, die vond vooral de indirecte interactie tussen de koninklijke familie en de mensen op de Dam erg mooi. En voor de rest zijn er heel veel felicitaties die maar binnenstromen en binnenstromen. Zal ik nog een aantal roddels doen of zeg je doe maar later? Nee, doe nog maar een ja. roddeltje. Het mooie, ja, nou, we hebben een nieuwe koning. Maar Frans Timmermans is natuurlijk de Facebook-koning. Hij is druk het weer met zijn smartphone en zet allemaal... Fotootjes. Dat is de minister van Buitenlandse Zaken die net als uh, daar heeft getekend Juist. als kabinetslid in de mozeszaal. Juist, inderdaad. Ja, hij zet allemaal foto's op zijn Facebookpagina. Kijk je achter de schermen. Een van die foto's komt vanuit de applicatiebus. De deuren je gaat van het, straks het, afmaken, het balkon afmaken, Luc. gaan open, Luc. Uh, en daar komt prinses Beatrix met achter haar koning Willem-Alexander en achter hem koningin Maxima. Menno Reemeyer.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 Twee zoenen van moeder aan zoon. Even wuiven met z'n allen. Even wuiven met ze alles zegt ze. En dat doen ze. Maar nee, weer geen toespraak. Weer geen toespraak uh, valt me op. Het is zwaaien. Nu is de vraag of uh, de nieuwe koning ook wat gaat zeggen. Mark Robin Visser, jij staat tussen de de menigte. Hij gaat wat zeggen. Vandaag hebt u afstand gedaan van het koningschap. 33 bewogen en bevlogen jaren, waar wij voor u intens, intens dankbaar zijn. Mede namens uw koningin wil ik ook u allen op de Dam, in Amsterdam, in Nederland en de Caribische delen van ons koninkrijk hartelijk danken voor steun en vertrouwen dat wij van u hebben mogen ontvangen. Dank u wel. Heel kort en krachtig slechts eigenlijk een dankwoord voor uh, de oude koningin voor de huidige prinses. Um, Opnieuw een traan. Ja, in de ogen. Ik ook iets uh, in de ogen zien. Dus ja, duidelijk bij uh, prinses Beatrix uh, te zien. De tranen in ieder geval in de ogen. Maxima houdt haar stevig vast met de rechterhand. Dat beeld hebben we veel gezien de afgelopen jaren, ook bij diverse gelegenheden. We gaan nu wel naar beneden, Mark Robin Visser ja. tussen de menigte.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 Zeg, we hebben een nieuwe koning. Ja, fantastisch hè? Ja. Helemaal geweldig. Kijk, het ook echt leuk om erbij te zijn. Heeft u foto's kunnen maken van zo'n afstand? Nou, dus ik thuis ik de denk niet dat het niet helemaal gelukt is. Nee, nee. We luisteren even naar het volgende lied. En Marco komt komen zo weer terug. ...opgeluchting bij de koningin, constateer ik. Eh, waarschijnlijk ook omdat dit emotionele moment erbij is. De koningin gaat... De prinses gaat naar binnen, excuus. We hadden nog een uur de tijd. De prinses gaat naar binnen, prinses Beatrix. En dan is de opkomst van de nieuwe generatie daar. Amalia, Alexia en Ariane zwaaien naar de mensen op de dam. En er wordt eh, vanaf de dam ook gejuicht... Als ik even om me heen kijk, ook uh, teruggeswaaid door Alexander en Maxima daarachter. Er zien ook beelden van uh, de dam. Het, het valt nog even mee. Ik had een uh, enorme golf van uh, gejuich verwacht bij de opkomst van de prinsesjes. Maar misschien is de energie op de dan al op. Zou Amalia beseffen hoe ze daar nu staan? Ja, dat beseft ze. Want ze vroeg aan haar vader hoe lang ga jij het doen. Toen hij vertelde dat hij het uh, ging doen. Toen zei haar vader dat zou je wel willen weten, zoals wij het over de 10, 20 jaar ook allemaal willen weten natuurlijk. Ze heeft gisteren in de, in de kerk hebben ze al even geoefend met het gezin. En hebben de prinsesje zeker Amalia ook even al op de stoel van papa gezeten, de troonzetel. prinses Beatrix is dus naar binnen en dit is dan in feite het moment, daar sta je dan. Daar sta, ja, daar sta je dan. Dat willen we nog even bewaren voor vanavond half acht. Maar ja, dit is daar sta je dan. He, op dat dat de tweede regel. je wist dat zou komen. komen. Juist, precies. Nou, ik zie uh, dat ze aanstaalt te maken om naar binnen te gaan. Ik kijk maar even over mijn schouder naar buiten. Uh, oranje boven, ja. Als ik zo en leven naar... de koningin. Ze hebben de tekst niet aangepast. Als ik zo uh, kijk naar uh, de vertrekkende koningin, prinses Beatrix. En de manier ook waarop zij de handen van zowel haar zoon als van uh, Maxima vast werkelijk Is dat misschien ook wel de verklaring voor het feit dat ze zo'n korte bijdrage telkens gaf in haar toespraak? Ja, ik, ik, ik, ik denk dat, dat ze wilde voorkomen dat het te emotioneel werd allemaal. En dat ze zich, misschien niet, ik weet het niet hoor, ik, ik praat nu ook een beetje in Duits, maar ik ga ja. af op de beelddictie. Dat ze het niet te lang wilde maken om te voorkomen dat ze zou breken en het te emotioneel zou worden. Kootenhuizen? ik hier een beetje de taxatiefout bij koningin Beatrix, nu prinses Beatrix, dat ze namelijk een hele emotionele, spontane vrouw is, Wij die, af dat. Toe, die af en toe distantie nodig heeft om zich in de hand te houden. Ze, herhaaldelijk is het te spontaan, ook in gesprekken. En dat weet ze van zichzelf. En daarom denkt ze, oh bijvoorbeeld, mij was verbaasd dat ze gisteravond niet Vriezel erbij benoemde. Dat zou voor haar echt weer... Te veel zijn. Te groot. Dus dat is te groot. Hoe hou je het in de hand zelf? En dat doet ze goed. Want ja, dus de ze ze begrenst zichzelf. Ze begrenst zichzelf tijdens. om niet te emotioneel te zijn. Want het is eigenlijk een heel spontane vrouw. Ja, nee, hij, hij heeft het Huis absoluut uh, gelijk. Nee, nou, ze krijgen er geen genoeg ze van. Hè? Ze blijft, nee, oh, ik, ja, ik zie ze toch steeds bewegingen maken van kom maar naar binnen. Maxima die pakt uh, de dochters bij de arm van nou even van het. Ze stonden natuurlijk op een klein verhogentje, anders komen ze niet boven de bloem of het balkon uit de prinsesjes. Ja, ja, goed, dit is natuurlijk het moment waar je jaren naartoe gewerkt. Uh, zij uh, met z'n tweeën en hij ook alleen natuurlijk. En de volgende keer is over decennia als ze uh, als een beetje wil. Nou, nu uh, de laatste zwaai nog even van uh, Maxima. De laatste zwaai van uh, de koning. En gaan uh, de deuren van het uh, paleis bij het uh, balkon gaan dicht. Terug naar beneden op de Dam. Jeroen de Jager. Ja, ik heb uh, Sven even staan kijken met zeg maar, het beveiligingsoog uh, hier op de Dam. Hoe is deze eerste test gegaan? Want dit is een spannend moment geweest voor de politie, voor de diensten hier, in, uh, hier op de Dam. Om uh, in ieder geval te zorgen dat dit moment uh, rustig zou verlopen. En het is heel rustig verlopen. En ook de Republikeinen die hadden aangekondigd dat ze dit moment zouden aangrijpen om toch een actie te organiseren. Uh, heb ik hier niet zien. Ik zie hier een eenzame man met een bord omhoog, zonder baard... Geen koning. Nou, dat is niet echt een anti-monarchistische uiting. Ik heb ze helemaal niet gezien. Jij hebt toevallig uh, anti gezien? Ik zag er een paar rondlopen, maar het waren eenlingen volgens de directeur mij. De van de NOS ook allemaal. Een paar, Eenlinge, hè? Een, paar, niet. een paar oudere mannen die volgens mij ook al bij de vorige inhoudiging misschien protesteerden. Maar het waren er niet veel inderdaad. Nee, want er was aangekondigd ja. dat ze uh, weliswaar individueel hier naartoe zouden komen. En dan misschien als... Uh, tientallen individuen bij elkaar een actie zouden doen, daar hebben wij hier helemaal niets van gezien. Ik heb wel een heleboel stille uh, uh, agenten ongeuniformeerd, uh, heel spichtig om zich heen zien kijken met oortjes in hun oor, uh, uh, uh, met kleine uh, ko uh, koptelefoontjes in hun oor. Op het moment dat, uh, dat het koninklijk paar op het bordes uh, op, het, op het balkon uh, verscheen. Ja, en die konden uiteindelijk opgelucht ademhalen. Het is hier uh, heel, erg, heel erg goed verlopen. Deel 1 is goed verlopen, u hoorde Jeroen de Jager. Dit is Radio 1. U krijgt het uitgestelde nieuws van half elf, Mark Visser. U heeft het net allemaal kunnen horen. Koning Willem-Alexander heeft zich zojuist voor het eerst aan het volk getoond. Vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis zwaarden hij en koningin Maxima... het toegestroomde publiek op de dam toe. Vergezeld van prinses Beatrix. Prinses Beatrix introduceerde haar zoon op het balkon als de nieuwe koning. En daarna was te horen dat ze zei even wuiven met z'n allen. Moeder en zoon gaven elkaar daarna twee kussen. En op de dam waren, of zijn eigenlijk nog steeds, zo'n 25.000 mensen. Politie moest het plein afsluiten omdat er veel mensen het moment wilden bijwonen. Op het centraal station was het vanochtend nog rustig. Reizigersstroom is langzaam op gang gekomen. De NS roept in de treinen om dat reizigers die de drukte willen vermijden... kunnen uitstappen op station Amstel of in Amsterdam-Zuid. En op het Waterloopplein in Amsterdam zijn nog vrijwel geen republikeinen... samengekomen om te protesteren tegen de monarchie. Plein is één van de zes plaatsen in de hoofdstad waar gedemonstreerd mag worden. Organisatie Het Is 2013 verwacht honderden mensen. Demonstranten zullen als teken van protest wit gekleed zijn. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. De troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. We zijn terug in het gebouw van de Industriële Grote Club op de Dam... in Amsterdam, waar we zojuist getuigen waren van de applicatie en de balkonscène. Uh, terug op de grond op de Dam, want uh, de Dam was vol... en het publiek werd afgeraden hier nog naartoe te, te komen. Maar inmiddels loopt de Dam weer langzamerhand leeg, Mark Ja, Je voelt hier ook de ontlading onder het publiek. Uh, we, hadden we konden heel mooi die applicatie hier op de schermen en met het geluid volgen. Daarna natuurlijk die balkonscène waar. Iedereen natuurlijk uiteindelijk voor gekomen was. Uh, toen was het uh, echt hier heel indrukwekkend. En je voelt nu aan de mensen ook van. Uh, ha, ja, u ja, ook hè? Ik, ja, ik vond het fantastisch. En het is de moeite waard geweest om vanmorgen van Liverpool overgevlogen te zijn. naar Schiphol. via de taxi. op de Nassa afgezet. en dan gerend naar, naar het Dam. Om allemaal deze ja. festiviteiten mee te maken. Ik ben speciaal uit Engeland ingevlogen Speetje, en straks weer naar huis. Maar vanavond, ik heb een retourtje. Een retourtje-easie. <laughs> <-tje>. Een retourtje-dam. <laughs> ja, een retourtje-dam, inderdaad. Maar ik ben hier met mijn nichten en neef hier. En ontzettend ja. gezellig. U heeft wat foto's gemaakt, want je moet natuurlijk wel met wat thuis komen ja, ik straks. Ik heb he? het aan mijn man laten zien, want ik heb gasten bij mij thuis en, uh, in Engeland. Ja? En die moesten vanmorgen ontbijt hebben, dat heeft hij klaar moeten maken. Ach. Voor de eerste keer in zijn leven heeft hij eens ontbijt moeten maken. Nou, dat is ook weer een historische dag. Het is ook een hele historische dag. Ja, we kijken even om ons heen. Uh, vanmorgen dachten we nog even, goh, zou het hier wel ja, helemaal nee, vol komen, hè? He? Als die balkon ja. begint, maar het is toch echt goed vol geweest. Nu stromen de mensen allemaal. Wat gaat u doen? Wat, wij gaan nu uh, thuis uh, naar mijn nicht, die woont op één van de grachten. Uh, Even een koffie dus, drinken. Koffie drinken Heerlijk. met uh, oranje tomboese. En even bellen met haar uh, man. Uh, Denk <laughs> helemaal traditioneel. <laughs> helemaal, helemaal traditioneel. Blijven allemaal oranje. Eet smakelijk. Oké, okay, dank u helemaal wel. Een fijne dag. U ook, hetzelfde. Ja, we zeiden het hier al. Even bellen met haar man of het allemaal goed is gegaan met dat ontbijt. <laughs> ja. Wij zagen inmiddels via de uh, televisiecollega's... de nieuwe statieportretten, uh, Josine uh, Drogendijk. Uh, en toen zei jij, die jurk, die ken ik, die ja. Maxima daar aan heeft. Ja, ze heeft hem al twee keer eerder aangedragen. Uh, tijdens een staatsbezoek aan Qatar, vorig jaar. Dat de Jurk ook al. En Tijdens Prinsjesdag verscheen ze er opnieuw in afgelopen... Prins en ja, nu weer en ze heeft een van haar favoriete te op met hele peperdure robijnen. Dus ja, ik vond het er prachtig uitzien. Hoe duur zijn die dan? Nou, die komen eigenlijk nooit op de markt. En ook omdat ze zo'n waarde hebben, omdat ze van de oranje zijn geweest, is dat eigenlijk niet te schatten. Maar dat staat niet op mijn bankrekening. Maar gisteravond bij dat afscheidsdiner had ze ook een jurk aan die ze eerder had gedragen. Constateerde jij... Ja, heel veel mensen denken dat Maxima haar gale jurk en ook haar overige kleding uh, niet herdraagt. Dat is niet waar. De meeste avondjurk herdraagt ze vier of vijf keer. En haar mantelpakjes soms wel tien keer. Dus dat is echt geen uitzondering. Volgens ze kritiek op en, haar kleding? Nou, ze heeft tegen haar uh, ontwerper van Nathan gezegd... ja, we leven nu eenmaal in een economische crisis, daar moet ik ook rekening mee houden. En zo'n avondjurk van Valentino, daar ben je niet met 10.000 euro klaar. Dus ik kan me ook voorstellen dat je dat vaker herdraagt. Volg ze jou, Twitter? Uh, op Twitter niet, maar ze volgt wel altijd mijn website, dus uh, dat is leuk om te lezen. Luc Ikink, jij houdt Twitter bij. Toen ze het balkon opkwamen, hebben we jou bruut onderbroken. Jij was net bezig om te vertellen wat Frans Timmermans allemaal aan het doen is... terwijl hij uh, ook bezig is uh, klopt, aanwezig is... te zijn bij het tekenen van de acte. Ja, dat klopt. Hij, hij plaatst dus allemaal foto's op zijn Facebookpagina. De abdicatiebus, zo noemde hij de bus waarin alle ministers zaten. Breed glimlachende Ronald Plaster. zagen we daarin ook een vrolijk zwaaiende premier. Heel erg leuk. En uh, ik heb ook even in de gaten gehouden wat de reacties waren op Twitter net bij uh, de balkoncène. Uh, ik voorspel dat het woord wuiven wel eens trending topic kan gaan worden, want uh, prinses Beatrix die zei tegen koning Willem-Alexander even wuiven nog. Ik weet niet of wij dat ook gehoord hebben, maar op, op Twitter hebben ze dat ook goed gehoord. Dus uh, ze noemen het daar al de W van wuiven. <lacht> Goed, ja. In ieder geval was wel duidelijk bij wie de regie nog lag op dat ja, moment ja, ja. Ja, in huizen. Menno Remers, ja. die zijn nu naar binnen. Uh, wat uh, gaat er de komende uren gebeuren? Uh, nou, daar weten we van dat ze gewoon uh, in het pleis blijven. Uh, daar zijn vertrekken. Daar worden zoals uh, de ceremoniemeester Wim Koesijn, ons uh, toevertrouwde broodjes geserveerd. Dat, dat zal ook echt eenvoudig zijn. Dat uh, hoeft niet veel bij voor te stellen, een soepje voor de aanwezigen. De familie is nu in het paleis. De ministers uh, die gaan, die verlaten het pand even. en dan die rond gaan op een Facebook. Ja, die gaan op Facebook, die gaan we twitteren. En dan rond een uur of twaalf komen de ministers weer terug... en de Kamerleden. Zeg ik dat goed? Ja, de ministers en de Kamerleden. Want, en, en de statenleden ook van uh, en de gedeputeerden van uh, de, de drie andere landen... Curaçao's in Maarten Aruba niet te vergeten. Heel belangrijk voor de koning. Die komen dan weer terug in het paleis om nou ja, die quarterges te gaan, gaan vormen... en naar het uh, paleis te lopen zo rond half twee zeg ik uit mijn hoofd. Juist. Je ja. had ja, het over het buitenland. Laten we eens een heel eind verder in de wereld gaan okay. kijken hoe daar is gereageerd. Want al die beelden die wij hier net, uh, met eigen ogen hebben gezien zijn nee. natuurlijk... Nee, oh. zijn de hele wereld over gegaan. Nou, verder hier vandaan dan naar Brisbane uh, kun je uh, bijna niet gaan. Nee. En daar is uh, Robert Portier. Wow. Ja, hallo. Robert, goedemorgen. Eh, het hebben inderdaad uh, een um, dolle boel eigenlijk hier uh, in het Prins Willem-Alexander uh, Retirement Village. Er hadden zich ontzettend veel mensen verzameld in de Soos. Dit is er namelijk een opvanghuis voor Nederlandstalige bejaarden. Dat waren allemaal mensen die zich in het oranje hadden verkleed. Die ervoor hadden gezorgd dat ze nou ja, goede zin hadden. Op het moment dat... De dat Beatrix een handtekening zette, barstte hier een enorm applaus los. Uh, er zaten mensen bij die met een brok in de keel zaten te kijken. Dat is ook niet zo gek, want er zijn natuurlijk heel veel mensen bij... die in een periode zijn geëmigreerd dat Beatrix nog klein was. Ze hebben Beatrix meegemaakt als kind, sommigen hadden met haar gespeeld. Uh, en uh, ja, voor veel mensen voelt dit als het afsluiten van een periode. Juist. Uh, dan zijn Nederlanders in het verre buitenland meer oranjegezind doorgaans nog uh, dan uh, in eigen land. Met uitzondering misschien van de Dam vandaag. Uh, en dat is zeker ook in Australië zo, hè? Ja hoor, zonder meer. Wat je nu uh, merkt is dat heel veel mensen die zelfs jarenlang al uh, geen Nederlands meer spreken... zich toch laten voorstaan op het feit dat ze Nederlander zijn. En ik sprak uh, net met zo'n meneer en die zei van... ja, op dit soort momenten besef je je eigenlijk pas dat je altijd Nederlander zult zijn. Die meneer die woonde al 60 jaar in Australië, uh, die sprak eigenlijk elke dag Engels, uh, maar op dit soort momenten, hij zat uh, met een grote oranje hoed op, hij zat met een wijntje in de hand om uh, de brok in de keel even weg te drinken, uh, maar op dit, dit moment was hij er erg trots op dat hij geboren was in Amsterdam. Juist. Tonnetjes haring gaan open daar vast wel. verlaat <laughs> verlaten we vliegen meestal toch. En de oranje bitter in elk geval. Ja. Robert, dankjewel vanuit Brisbane. Ja, nou, over oranje gezindheid gesproken. Historicus Koos Huizen is vandaag onze gast hier in de Industriële Grote Club. Als we kijken naar het oranje gevoel vandaag en ook de afgelopen weken. Als je dat afzet tegen de geschiedenis. Waar, waar zijn we nu tussen oranje en, en het volk? Ja, het is natuurlijk een verhaal wat, van, wat terug gaat tot de opstand tegen Spanje. Dus het is verbonden met een vrijheidstijd. Vrijheid en tolerantie was de inzet. Daar hebben we Oranje en Nederland elkaar gevonden. En op kritieke momenten vonden ze elkaar weer... En je ziet eigenlijk dat is een basis geworden. Dat had, had, aan de ene kant kan je zeggen dat is een soort uh, oranje patriotisme. als je het helemaal gaat uitduiden en zo. Maar aan de andere kant is het een veel vager gevoel... wat te maken heeft met iets herkenbaars eigens van Nederland. Ja, meer, want ik denk die hele geschiedenis... dat dat niet bij veel mensen op de dam uh, in hun hoofd zit. Nee, dat is juist merkwaardig. Dus dat het op een of andere manier, dus in allerlei dingen... het komt natuurlijk als je nou kijkt... Uh, wat is de meest uh, populaire musical op dit moment? Is Soldaat van Oranje. Wat natuurlijk in wezen een belichaam is van, van dat oranje gevoel ook. En van dat oude oranje verhaal. Dus op het kritieke moment schijnt dat toch nog steeds te leven. En ja, het Oranjehuis is daarmee verbonden met dat nationale gevoel. We hebben het natuurlijk ook met voetbal. Hè? Dat is ook een oranje gevoel. Dus het is een, een vager gevoel van eigenheid... waar de koninklijke familie bij hoort... maar waarbij ook, waar ook andere dingen ook wel bij horen. Zoals? Maar ook dat is ook wel altijd in Nederland geweest, hoor. Nou, bijvoorbeeld, men kan trots zijn. Vroeger had de KLM dat wel in fokker, weet je wel. Uh, maar je ziet ook dat de commerciële krachten het ook wel weten. Want ING speelt er ook heel duidelijk op hè, met zijn reclame. Dus je ziet gewoon het het een... Element waar Nederlandse in zich herkennen. en waar men ook wel behoefte aan heeft. En ja. Uh, we, men heeft gedacht, oké, okay, als er meer globalisering komt... en de Europese eenheid, dan zal dat minder worden. Wat blijkt nou juist? Dat naarmate de wereld technischer wordt, rationeler wordt... en globaler, dat tegelijkertijd het gevoel van... Hey, het gevoel moet ook ruimte hebben. En het eigen moet op een of andere manier ook terug kunnen komen. Dat het ook heel nadrukkelijk een rol speelt. En is, eigenlijk... en is het dan meer oranje dan het Koninklijk Huis? De, het instituut, is het meer het oranje gevoel met, met de familie? Ja, die heeft die familie het ook het konink... Koningsgezindheid ermee te maken. Ja, die koningsgezindheid dat is heel dubbel bij ons, want wij hebben natuurlijk, wij zijn uit een republiek ontstaan, die oranjes, het is meer oranje gevoel in de zin van sympathie voor het Oranjehuis, want daar stond in de grondwet dat op een gegeven moment als het koningschap uitsterft, dat de kamer bij elkaar zou kunnen komen om een nieuwe koning te kiezen. Nou, echt als... Het Oranjehuis, nou is het nu tamelijk uitgebreid... dus het zal niet zo gauw wat overkomen. En we hebben natuurlijk gehad dat er maar twee waren of zo. Hè. Maar als het zou uitsterven... dan denk ik dat niemand in Nederland in zijn hoofd zou halen... om ergens een of ander Koningshuis vandaan te halen. Nee, het is specifiek, heel duidelijk... dit Koningshuis, dat heeft die plek. En als dat voorbij zou zijn, dan is dat ook over. Het is ook ook onderscheidend open. natuurlijk. We, onderscheid... ja, we onderscheiden ons daarin... We onderscheiden ons daarin uh, met, met, met, met andere landen natuurlijk. Wij hebben een koningshuis. Met het koningshuis kun je de hele wereld over. Hoef je niemand voor te stellen. Dat geldt ook voor ons voetbal. Oranje kunnen we anders, ja. zijn we ook in onderscheidend. Want sinds wanneer zijn we zo oranje gek? Sinds 1974, sinds we het goed doen. Uh, en, en het heeft kennelijk misschien ook wel iets te maken met, met trots. We kunnen dat zeggen van dat is ons oranje. Zonder dat hardop uit te spreken. Want het is wat meneer Huizen zegt, precies een, een gevoel. En achter ja. jou kleurt de lucht nu redelijk ja, oranje. Ik uh, uh, uh, uh, ben vuurachtig iets. Uh, op het plein. Uh, iemand heeft denk ik een oranje rookpot aangestoken. Waarvan je gelijk afvraagt, mag dat wel? Ja, maar nou, er wordt niet heel erg ingegrepen. zie ik zo vanuit het raam. Ik kijk nog even. Ik heb ook niet de indruk dat er enige vorm van uh, paniek uh, is daar helemaal niet. Nee, hele nee, nee dat zeker niet. Een maar, rookpot. Het lijkt wel op een voetbaltribune bij een gemiddelde wedstrijd. Ja, nou ja, ja, dus, nou, ja. daar zijn we weer. Zijn we weer, dus, precies. De zijn rond. Het is uh, 9 minuten voor 11, dames en heren. U was getuige van de abdicatie en de balkonscène hier in Amsterdam. En wij praten zometeen verder hier vanaf de Dam. Dit is Radio 1, de troonswisseling. Ik heet u allen graag welkom bij deze ceremonie. Het was heel indrukwekkend hier. Het werd hier ook echt een stuk stiller op de dam. We konden het hier heel goed volgen. Ja, geweldig hoor. Enkele ogenblikken geleden heb ik afstand gedaan van de troon. Het waren de hoogtepunten tot zover. Eens kijken hoe ze in Assen naar de balkon hebben gekeken. Roepau is nog steeds in een ziekenhuis daar. Ja, klopt. Ik zit tussen twee heren die uh, ja, tot een grote spijt in het ziekenhuis... naar uh, deze hele ceremonie hebben moeten kijken. Recht, rechts van mij iemand die een beetje hartklachten heeft. Links van mij iemand met een kapotte schouder. Het is allemaal geen feest, wat dat betreft. Nee, dus zeker, zeker, zeker geen feest. Van de vooruitzichten zijn ook niet al te best. Nee? nee? Nee. Want? Nou ja, ik hoop dat ik nog auto kan rijden... maar ik zal uh, mijn linkerhoud nooit meer omhoog kunnen krijgen. zo. En u? U kwam met uh, hartklachten thuis ja, van een wandelvakantie. Ik, uh, ik kwam van een wandelvakantie terug en uh, afgelopen vrijdag en uh, zondag kreeg ik weer klachten en ben ik dus door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren een uh, test gedaan, weer dezelfde klachten. Dus morgen word ik uh, gecadariseerd. En dan zit u hier samen dus met allerlei andere keer, uh, patiënten uh, naar een feestje uh, te kijken. En dat is ook de wat? vakantie zo onder een feestje hier in het ziekenhuis. Maar ja. Het is niet anders. Heeft u er nog wel een beetje van kunnen genieten? Ik heb er zeker van kunnen genieten, ja. wat, vond ja. u, wat vond u het mooiste moment van uh, de applicatie? Ah. En, uh... Ik vond... Uh, ja, mooi moment, dat is de ondertekening. En het knipoogje van uh, Maxima. Dat vond ik heel leuk. Oh, dat dus heb ik gemist, dat knipoogje. Nou, ja, maar ik heb goed opgelezen. Ja. Wat vond u het mooist? Nou, uh, inderdaad, niet alleen het mooiste, maar ook het belangrijkste... de ondertekening van de applicatie. Belangrijk zelfs? Ja. Want... Blinklijk. Nou ja, het is een nieuwe koning. Dus het is voor het eerst weer een koning sinds uh, vele jaren. En dat vind ik ook wel interessant. Mm -hmm. ja. U wordt hier goed verzorgd, hè? dat uh, heeft het ziekenhuis geregeld. Appelsapjes, Tenminste, dit is appelsap en geen uh, kojak. Ja. Uh, nee, want de borrel is vanmiddag om drie uur met bitterballen. Mag u dat hebben? Uh, nou, ik mag ze misschien wel hebben, maar dat doen we maar niet. Nee, nee een beetje rustig aan doen. Ja, en nu? U gaat uh, lekker los vanmiddag. Nou niet los, maar als de oranje bitter wordt geschonken, neem ik wel een. Oké, okay, nou, het is hier bij alles toch best gezellig in het Willemina ziekenhuis in Assen. Roepauw is daar. Dan gaan we naar de Dam. We zeiden het net al eventjes, de lucht kleurt letterlijk oranje hier. Euh, Rookpotten, dacht wij, Mayno Remmers, klopt dat? Het is een soort blik eigenlijk. Een beetje groot uitgevallen blikje frisdrank lijkt het. Daar komt die oranje rook uit. Dus die is voor u? Nee, maar hij geeft wel de sfeer aan van vandaag. Oh ja? Ja, en die is super oranje. Maar wie heeft hem neergezet dan? Iemand die ook van oranje houdt. Maar wel weggevlucht is meteen. Ja, wel weggevlucht. Want ja, de politie staat hier op de okay, hoek, hè. Daar gaat er, gaat er alweer heen. Ja, nou, daar gaat er mee. weer een, De tweede... Ja, en alles met een camera duikt erop. Lekker eens even kijken of we de aanstichter van dit... ...gekleurde rookbommetje kunnen vinden. Is die van u? Nou, I, I don't speak... Uh, oh, it's not your... yours. Ik speak Italiaan. Ja. Gelukkig nieuwjaar. He? Het is een beetje een, je ruikt een beetje oud en nieuw zo hè? Ja, ik uh, mis alleen een Nee, nee. nee, nee. nee, nee. Nou, jou zegt wel maar nee. Nou, dit is wel toeristisch nee. verantwoord, denk ik. Hè? Want uh, de Vaderlandse pers. Die misten dit uh, rookbommetje, zou ik maar zeggen. Een rookbom hoort erbij. Een rookbom uh, maakt het puntje op de i ja, kijk, en we, we, Nou, Er wordt niet ingegrepen door de politie, dus het wordt allemaal uh, een beetje door de vingers gezien. En, en wij begrijpen hier van bovenaf, uh, Mayno, dat er een Argentijnse vlag over de hoofd die jouw kant op komt. Zie je die? Ja, die zie ik ook, met een uh, opgeblazen kroontje eraan. De ja. mensen hebben zich weer uitgeleefd. Mino Remmers was dat vanaf de Dam. En van de Dam gaan we terug naar Utrecht. En daar is Maarten Hacht nog steeds op het neuden. Ja, ik ben hier uh, net een paar stappen van uh, de neuden verwijderd... waar we hebben staan kijken naar de applicatie en naar de balkons En uh, hetzelfde groepje jonge mensen dat zo even zo enthousiast juichte voor, voor onze nieuwe koning, is hier uh, nu begonnen met struinen op de Vrijmarkt. Uh, hier het eerste steentje eigenlijk. Heb je al wat gezien? Ja, genoeg. Oh, allemaal boeken en, uh, en dvd's? Ja, vooral de dvd's. Zit er wat tussen? Ja, <laughs> maar ja, het is een beetje afdingen natuurlijk. Kijk. Oh, wat, wat, wat wordt hier gevraagd voor de dvd's? Uh, verschillende prijzen. <laughs> ik had zeggen, vraag het aan de verkoper. Het is, het is nu nog een beetje te duur, begrijp ik mevrouw. Ja, je had wel de verkeerde te pakken. De, de, de duurste, ja, de mooiste. Dat begrijp ik ook wel. Ja, voor de... Oké. Okay. <laughs> maar waar zijn jullie vandaag naar op zoek? Um, weet je, misschien wat leuke DVD-scoren of wat boeken of zo. Vooral DVD's en boeken, vooral. Ja, <laughs> vooral films. Heel veel films. Ja, ik moet mijn verzameling nog uh, compleet maken. Dus, uh... En wat, wat, wat zou het lot uit de loterij zijn? Voor, ik, voor mij, ik heb niet echt iets wat ik wil kopen. Dus ik denk... Zij gaat meer voor de gezelligheid. Ja. <laughs> Kijk, die moeten er ook zijn. Nou, in elk geval, om... ja. in elk geval een mooie manier om in Utrecht de te vieren. De allerlaatste koninginnendag vanaf volgend jaar Koningsdag. En had jij nog een speciaal verzoek voor de koning, geloof ik, hè? Ja, of uh, Willem-Alexander naar Utrecht kan komen. Ja. Ja. Nou, ik moet je teleurstellen, voor komend jaar zit dat er niet in, want dan staat het al vast. Dat zijn namelijk de, de dorpen die dit jaar aan de beurt waren. Maar wie weet, volgend jaar, zeg maar, 2015? Ja, heel graag dan, nu het ja, ja. verzoek. Ja, dat zou gezellig zijn. Even... Dat verzoek is bij deze ingediend. Maarten Hag was dat vanuit Utrecht. Het afgelopen uur was het uur van de abdicatie, het officiële moment. We hebben een nieuwe koning, het belangrijkste moment staatsrechtelijk gezien. Kozenhuizen, kunnen we het zo samenvatten dat blikken meer dan woorden zeiden het afgelopen uur? Dat denk ik wel, ja. Als je het gezicht van de koningin bekeek. Ook Willem-Alexander, heel nadrukkelijk, zag je dat. Ook bij Maxima, nee. Je zag dat, dat hier iets uh, heel wezenlijk voor hun ook gebeurde. Dat is zeer duidelijk. En wat, wat mij zelf ook raakte, dat ik dacht... dit is voor het eerst in de geschiedenis... dat de bevolking zo er deel van uitmaakt. Je zit in die kamer, als het ware. Je ziet het gebeuren, je ziet de gezichten. Dat is volgens mij... Ik heb drie uh, troonwisselingen nu meegemaakt. En ik... Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt zoals nu. Remer dat gaan we ook bij de Nieuwe Kerk krijgen. En dan wordt alles ook heel dichtbij close-up in beeld gebracht. Er is een cameraplan neergelegd. En we gaan camerabeelden zien die we nog nooit gezien hebben. Zelfs niet in 2002 bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Toen we een heel prachtig shot van bovenuit de kerk hadden. We gaan, we gaan beelden zien die door de hele kerk heen gaan. Jan de Rode, de tv-regisseur, heeft er lang over nagedacht. We zien het hier al op de Dam, zagen we het even. De camera's die prachtige shots maakten. En dan wordt in de Nieuwe Kerk eh, wordt, wordt dat helemaal schitterend. Dan denk ik... U luisterde naar het belangrijkste uur eigenlijk van deze dag, hoewel het eigenlijk meer op een administratieve handeling leek dan op een groot theatraal. En maar we niet was het heel anders geweest. We hadden de knipoog van Maxima, uh, we hadden de handdruk van Maxima en de koningin. De, blikken, Sven. de hand, Ja, en de, de, de, de vochtige ogen van de vertrekkende koningin, natuurlijk ook. Het waren de hoogtepunten, de belangrijkste momenten van het afgelopen uur. Nederland heeft dus een nieuwe koning. Beatrix is weer prinses. Ze heeft een uur geleden afstand gedaan van de troon. We praten door met onze gasten aan tafel. En we horen ook de abdicatie in de balkonscène. in het buitenland. Dat wil zeggen hoe daarop is gereageerd in het buitenland. En trouwens ook in de rest van Nederland. Allemaal Uccella in het vervolg. Zeker. We gaan nu naar het uh, nieuws van 11 uur. Blijf ons volgen. Radio 1 kan ook via radio1.nl natuurlijk. En hashtag troon via Twitter. Rockpotten op de dam. We zijn zo bij...